4 uur. Dit is Radio 1, het Texel Blok. Wanneer barst de bom tussen Noord- en Zuid-Korea... en wetenschap en 1 april een goed huwelijk? Dat straks in Villa VPRO, nu het NOS-journaal, Mark Visser. Het blijft verboden om wolhandkrabben te vangen in vervuild water. Het kabinet legt een motie van de Tweede Kamer naast zich neer... om de vangst weer toe te staan. Volgens minister Schippers en staatssecretaris Dijksma... zou opheffing van het verbod een onaanvaardbaar risico vormen voor de consument. Het vangstverbod van de wolhandkrab in de Grote Rivieren... is ingesteld vanwege het hoge dioxinegehalte. Volgens Schippers en Dijksma is de krab gemiddeld vier keer... erger vervuild dan paling uit hetzelfde gebied... waarvoor ook een vangstverbod geldt. Het aantal koperdiefstallen langs de spoor is vorig jaar met 30% gedaald. Volgens ProRail komt dat onder meer door de inzet van personeel. Dat is opgeleid om koperdieven te betrappen en in te rekenen. Elke nacht hebben we ook particuliere hondenbewakers uh, langs een spoor lopen. Op heel veel trek in Nederland. We smeren het koper in met een speciaal DNA. Zodat altijd te herleiden is dat het, spoor, dat het koper van ProVal is. We plaatsen camera's, we, we hebben hekwerken.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 Tot slot het weer. blijft droog. Wel waait er een stevige noordoostenwind. Morgen neemt die wind iets af. Verder zowel morgen als vrijdag. Behoorlijk veel bewolking. Maar de kans op neerslag is klein. Het wordt een graad of zes. En verkeersinformatie krijgt u van John Sehoka. Files op de Ring Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad, 2 kilometer voor knooppunt Koenplein. De andere kant op tussen Rijen en Amstel Businesspark ook 2 kilometer. Regio Rotterdam op de A15 komen nog naar het Europort. Daar staat 3 kilometer voor knooppunt Vaanplein. De A20 naar Gouda, 3 kilometer bij Rotterdam-Krooswijk. Regio Utrecht op de A28 richting Amersfoort. Daar staat tussen Soesterberg en Amersfoort 3 kilometer. En een korte file op de A50 van Arnhem richting Os. Daar staat voor knooppunt Ewijk 2 kilometer.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 U bent terug bij Villa VPRO. Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1. Met zometeen ons buitenlandpanel. Maar eerst wetenschap. Frederik Melman is hier aangeschoven. Stonehenge was een rockpodium. Google Translate voor dieren. En stuur je hoofdhaar op voor onderzoek... naar de afstammelingen van Willem van Oranje. Ja. Kijk, je, je denkt, is dit serieus? Nee, niet als je het zo leest. Maar als je het in een wetenschappelijke publicatie zou zien of in een persbericht, dan weer wel. En zoals jij al zei, de wetenschap leent zich uitstekend voor het maken van een goede 1 april grap. Vraag is of we daar verontrust door moeten raken of dat de wetenschap daar trots op moet zijn. Maar vertel. Ja, nee, ik denk inderdaad dat het zich er steken leent uh, voor een 1 april grap. Uh, vaak zijn dingen die uit wetenschap uh, resultaten voorkomen ook zo raar dat je denkt hoe bestaat het eigenlijk. Want dat is wetenschap ook vaak weten nog niet het bestaat en dan ontdek je het en dan weet je het bestaat. Maar goed, soms zitten er eigenlijk ook dingen tussen, dat, dat, dat zie je dan bij 1 april. Er staan dingen tussen die zijn ook te bizar voor worden, maar ja, waarom ook niet eigenlijk? We, we dus zijn mensen... dat gewend van de wetenschap ja, en daarom het, tuinen we erin. Het, het, daarom tuinen we er volgens ja. mij in. En, en de oogst, uh, deze in april, was echt bijzonder leuk. En ik vind wetenschappers ook om, om te lachen. Moet kunnen. Ik mag graag, zeg. Uh, ja, dat stonehenge dat haalde je al even aan. Dat was erg leuk. Stond uh, in, uh, in Science, uh, op de pagina van Science Magazine. Uh, wat hebben Engelse onderzoekers ons nou willen wijsmaken... dat ze hebben nog een keertje goed naar Stonehenge gekregen... dat monument in Zuid-Engeland, -Zuid 4000 jaar oud. En ze zeiden in dat stuk van, uh, we hebben daar skeletten gevonden en die hebben in hun binnenoor zulke beschadigingen dat kan niet anders als dat het moet zijn geweest van harde muziek. Daar hebben ze het om het verhaal nog eens wat mooier te maken, hebben ze ook nog geluidsexperimenten gedaan. Ze hebben Neil Jong gedraaid en ja zeiden ze, het geluid werd enorm versterkt. Men, en ze gingen niet zover dat ze zeiden de koptelefoon bestaat al 4000 jaar. Dat nou ook weer niet. Dat niet, maar ze oortje... zeiden daar wel bij. Wat hebben we ook nog gevonden? Engels stopt onder een steen lagen twee stokjes en een soort uh, schoongeschraapt dierenvel. Met andere woorden, een soort van prehistorische Drum. drumstijl eigenlijk. En het mooie is, wat ze dan ook bijschrijven... ze schrijven dan uh, bij, en daardoor ga je het nog bijna geloven ook... ja, zijn ze dan heel voorzichtig, want dat doen wetenschappers altijd... we moeten het nog wel even en vieren en nog een keertje checken en nog een keertje checken. Waardoor je denkt, god, ja. het zou zomaar waar kunnen zijn. Maar god, dat stond vervolgens een dag later bij, 1 april. En ook in Nederland hebben ze een erg leuke grap uitgehaald... de collega's van uh, kennislink.nl... Die hebben een oproep gedaan op een website uh, voor mensen om haren in te sturen. Om te kijken of er misschien afstammelingen zijn van Willem van Oranje. En of dan inderdaad op Koningsdag misschien de rechtmatige. Ja, iemand die meer. <laughs> die gewoon ja. echt, echt rechtstreeks afstamt van. Ja, ja precies. Nou, en... Kijk, maar dit is iets waarvan je voor kan stellen dat mensen denken. Natuurlijk kan dat. Die wordt tegenwoordig dood gegooid met DNA. Alles valt bij te onderzoeken, S. bijvoorbeeld. Een moeizame vergelijking Maar goed, nee, het is zo DNA-onderzoek. Ja. Uh, dus waarom niet? Nee, ja, inderdaad. Ik kan me goed voorstellen dat je erin tuint. Maar wat heb je voor DNA-verwantschapsonderzoek uh, uh, nodig? DNA-materiaal van de, van de eigenaar, van, ja. Ja, van de bron. In dit geval Willem, Willem van Oranje. En dat hebben we niet. Dus ja... De vlieger gaat niet op. Het leuke is wel. Weten we zeker dat we dat niet hebben? Er komen toch wel eens nou, mensen in die grafkelder? Ja, klopt. Hij wordt wel eens open gedaan, maar het schijnt voor wetenschappelijk onderzoek niet uh, gebruikt te okay. kunnen worden. Maar het zou kunnen. En het leuke is in dat geval van Willem van Oranje dan dat er echt ja, hoor ze mensen op afgekomen zijn. Mensen konden zich melden bij het Meerders Instituut. ze stonden op, dus toep om balen haar af te leveren en ter plekke hebben ze nog Geweldig. een haar uitgetrokken. En, uh, maar helaas. Ja. En dat werd volgende dag ook bekendgemaakt? Dat werd ook volgende dag bekendgemaakt. En gewoon heel door het simpele feit om te zeggen... kijk, als, wij, als we materiaal van Willem van Oranje hadden gehad... dan had het gekund, misschien. Klopt en dan was misschien de hele Kroning wel niet doorgegaan. Maar goed, dat materiaal hebben we niet. Nee, ja. helaas. Goed, nou, twee mooie voorbeelden zijn dat, Frederik... van hoe ongelooflijk dichtbij daadwerkelijk serieus... wetenschappelijk onderzoek kan staan bij... Een leuke en heel erg goed werkende 1 april. En let je. volgend jaar op. Ja, nee, we letten enorm. <laughs> maar het, het grote probleem is natuurlijk dat je nu het hele jaar door op gaat letten. <laughs> en nog erger, dat heel soms ook wel eens blijkt. dat wetenschappelijk onderzoek door het jaar heen niet rond 1 april. per ongeluk ook helemaal niet klopt. Ja, maar dat is niet om te lachen. Dat is niet om te lachen, dat is om te huilen. Dankjewel. Tot voor. Het Buitenlandpanel met vandaag. Nicole Sprokel, zij is politiek medewerker bij Amnesty International. Hartelijk welkom. En net komt binnengerend Henk Schulte-Nordholt. Hallo Henk. Dag, Sinoloog en ondernemer. Hartelijk welkom. Ga even rustig zitten. We beginnen wel onmiddellijk uh, eventjes gewoon met de hete actualiteit. En die speelt zich toch aardig af in de regio waar jouw leven zich voor een groot deel afspeelt, Henk, in China. Even over de beide Korea's. Die spanningen die nemen maar toe. Uh, voorlopig is het alleen nog maar dreigende taal wat ze naar elkaar. Uh, ja, eigenlijk, eigenlijk wel hè? Het is niet meer dan dreigende taal af en toe een actie, maar ik bedoel, er wordt nog niet echt geschoten. De laatste stap in die oorlogsvoering is dat Noord-Korea een fabrieksterrein... wat net bij hen over de grens ligt, maar waar Zuid-Koreaanse fabrieken staan... en waar ook Zuid-Koreanen werken, dat ze die hebben afgesloten... Um, hoe, hoe ongerust, Henk, maakt China zich zo langzamerhand? We hebben het een paar weken geleden ook al over gehad. Toen deden we nog een beetje lacherig... over de zogenaamde atoomaanval van Noord-Korea op, op uh, Amerika. Maar ze gaan wel door met, met sarren en provoceren. Ja, China heeft gezegd dat ze zeer bezorgd zijn over de ontwikkelingen. En hebben de ambassadeurs van Noord-Korea, Zuid-Korea en Amerika uh, bijeengeroepen. En ze gemaand tot kalmte. En ze opgeroepen om uh, overleg te voeren over de ontstaande situatie. Uh, dat zijn natuurlijk uh, dingen die je naar buiten hoort en ja. ziet. Achter de schermen moet er toch uh, zo'n zo grote irritatie bestaan... langzamerhand over het Noord-Koreaanse optreden. Overigens begrijp ik uh, dat de retoriek gelukkig niet wordt uh, gematcht... Zeg maar, door actuele troepenbewegingen. Nee, dat begreep je ook. Ze zien ja. niks. Nee. Ze zien niks nee. bewegen, dus, letterlijk. Nee. Dus, maar het is altijd een risicante inschatting. Want je moet het in, risico inschatten. Want al jaren slaan ze dit soort overspannen taal uit... Maar ja, er is ook wel eens een keer een eiland aangevallen en een schip tot zinken gebracht van Zuid-Korea. Mm -hmm. dus, en en Zuid-Korea heeft gezegd dat ze zeer, zeer ferm zullen terugslaan ja. als er iets gebeurt. Ja. Dus het, het risico, en dat zien de Amerikanen ook wel in, kun je toch niet uitsluiten dat het escaleert. En Nico Spokker, kan jij je voorstellen dat uh, uh, uh, het Westen, of laat ik dan zeggen de Verenigde Staten, eigenlijk wel verwacht en wil dat China druk uitoefent? Want zij is misschien, zijn misschien nog het enige land, is het enige land wat enige indruk nog maakt daar in Noord-Korea. Ja, hele... Maar waar, en waarom doet China dat niet? Althans niet voor het oog van de wereld. Nou, niet voor het oog van de wereld. Ik denk achter de schermen wel eerlijk mm -hmm. gezegd. Uh, die... die... Ook voor het oog van de wereld trouwens, nu ze zich zo hebben uitgesproken. Maar wat, zouden ze, wat, wat doen ze dan? Wat voor druk oefenen ze uit? Slaan ze daar dan echt met hun poot op tafel, denk je? En zeggen, jongens, nou is het afgelopen en gedragje? Ja, nou, ja, er zijn natuurlijk meer dan alleen politieke uh, relaties. Er zijn ook economische relaties. En Noord-Korea is erg afhankelijk van China in die zin. Dus wat dat betreft hebben ze echt invloed. Mm -hmm. En als zij inschatten dat uh, het niet in het belang van China of de regio is... Uh, om uh, ja, dit soort provocerende taal te gebruiken of zelfs uit te voeren... dan Denk ik dat ze dat uh, wel doen op dit moment. Ja, China zit echt een beetje in een spagaat. Want de ideologische lijn van China is geen sancties, altijd overleg. Ja. Kijk maar bijvoorbeeld in Syrië nu weer, hè, dat is ook consistente lijn is met Rusland. Dus dan kunnen ze zelf ook uh, kunnen ze niet gezien worden als een land dat inter intervenieert. Nee, Anderzijds dat niet. wil China natuurlijk niet een nucleaire macht aan zijn grenzen hebben. Uh -huh. Dat zeker een macht die... Uh, China heeft een relatief veel invloed, zoals je zelf zei. Maar ook niet absolute invloed. Nee. Uh, want die Noord-Koreanen en, en Chinezen... Dat, dat is ook wel uit elkaar gegroeid. Ook al zijn het officieel nog Marxistische broeders. Dus daar zit een beetje het spagaat tussen. En ik denk in die top ook de militaire belangen zijn... om, om noord korea in stand te houden. Maar niemand wil daar een, een, een nucleaire staat aan zijn grenzen nee, hebben. natuurlijk niet. Nee. Laten we heel eventjes een beetje bij Noord-Korea blijven. Maar toch wel een stap. Namelijk naar uh, op zich een mooi punt. De Algemene Vergadering van de Verenigde... De naties heeft gisteren een historisch verdrag aangenomen. Eh, en met best veel stemmen. Namelijk eh, een verdrag om de wapenhandel, conventionele wapenhandel, te beperken en te reguleren. Ditzelfde Noord-Korea, samen met Syrië en Iran, zijn de enige drie landen die tegenstemden. China, wat wel opmerkelijk is, heeft niet tegen gestemd, ook niet voor, heeft zich onthouden. Maar is toch alweer een stapje verder, of niet? Ja, nee, het klopt. Het inderdaad... Jij zat daarbij, moet ik even ja, zeggen. Ja, ik was, ik was daar vanwege tijdens Amnesty. de ja. onderhandelingen. Uh, twee weken lang, in juli was overigens de eerste conferentie... daarover uh, ja, niet in, met consensus geëindigd, zoals het zo netjes heet. Ja. Uh, de tweede ook niet. En uh, Dus de 28e maart hadden we een verdrag kunnen hebben. We waren het niet dat ook deze drie landen gezegd hebben... dat uh, ze het verdrag wilden blokkeren... Um, en China heeft dat inderdaad niet gedaan. Um, heeft nu zich onthouden van stemming dus ook niet tegengestemd. Dat mm -hmm. is in die zin hoopgevend. Anderzijds uh, is het verdrag ook uh, ja, natuurlijk tot stand gekomen door onderhandelingen... waar China ook een stevige vinger aan de pols hield en ook uh, behoorlijke invloed, invloed Toch wel. op ja. had. Ja, ja, nee, het is echt een... Verbaast het jou dan, uh, Henk, dat ze nu in elk geval zover zijn? Oké, okay, in elk geval niet tegenstemmen, maar nog maar blanco. Maar komt er een moment als blijkt dat ze voldoende invloed kunnen uitoefenen, dat ze ook eens een keer voor gaan stemmen? Voor iets dergelijks? <laughs> het is maar een vraag. <laughs> het is maar een vraag. Ja, nou China is de vijfde wapenexporteur ter wereld. Rusland is trouwens ook onthouden, begrijp ik. Zijn tweede wapenexplodeur. Ja, en die hebben wel net samen, maar daar komen we zo meteen op. We willen ja. ook wapens uitgewisseld. Ja. Maar, ja. Nou ja, China wil gezien worden meer en meer. Wil niet een rijtje worden geschaard van de, de landen die je net noemde. Mm -hmm. Iran, Syrië, Noord-Korea. De schurkenstaten, ja. zeg maar. Wil toch wel een beetje als verantwoordelijke macht worden gezien. grootmacht. macht. Anderzijds wil China is, is een economisch belang. En uh, ja, die, die wapenindustrie, en dat is ook misschien interessant uh, binnenlands gegeven... wordt ook niet helemaal aan de hand gehouden door de Chinese centrale autoriteiten. Het zijn grote staatsbedrijven die altijd hun weg vinden. Uh, denk bijvoorbeeld in Iran en Pakistan, waar, waar wapenexport ook nucleaire capaciteit is opgebouwd. De vraag is of, China, of de Chinese overheid daar wel volledig weet van heeft. Dus misschien ook vanuit dicht dat gegeven, maar... Ik noem me net al het woord spagat, daar zitten ja. ze ook tussen. Ze willen enerzijds die verantwoordelijke grootmacht zijn... en, en hebben ze natuurlijk ander, anderzijds genoeg economische capaciteit... om niet van die wapenhandel afhankelijk te zijn. Anderzijds willen ze ook die vrijheid behouden. En er speelt ook misschien het binnenlands gegeven mee. Nou ja, dat binnenlands gegeven is interessant. Want nog even naar dat verdrag, Nicole. Uh, het gaat, wat ik zei, om, on om onconventionele wapens. Dus gewoon het schietuigen de vliegtuigen. Conventionele en, ja, wapens. Uh, conventionele ja. wapens. Ja. En dan gaat het, vreemd genoeg, alleen maar over de export... Nee, nee, nee, nee. Het gaat over alle vormen van uh, wapenoverdrachten. Dus mm -hmm. export, import. Ik dacht al, want het denk over van... ja, uh, ja. Maar waar het niet over gaat, is het binnenlands gebeuren. Uh, dus daar hangt ik het nee, over heeft, nou, binnen ja, China. bijvoorbeeld. Misschien moet ik even toelichten wat het wel is. Het is een verdrag dat uh, reguleert de, überhaupt de wapenhandel, waar nog niks voor was. Het is bizar, maar er was dus nog geen verdrag. Geen internationale afspraken dus voor internationale wapenhandel. Uh, dus wat het reguleert is dat wapenexportvergunningen alleen dan kunnen worden afgegeven... als er geen gevaar is dat ze gebruikt zullen worden voor oorlogsmisdrijven. Eh, genocide, eh, dat, ja, Maar ook niet als eh, er een ernstig vermoeden is... en dat moet echt goed geanalyseerd worden... dat met deze wapens eh, ernstige mensenrechten schendingen begaan worden. Dus dan heb je het over willekeurige executies, martelingen... Verdwijningen, maar heb je het niet, ik, überhaupt, ik, ik blijf dat toch een hele vreemde uh, voorwaarde vinden. Want mensen, uh, landen kopen toch niet enorm veel wapens... om ze in de kast op te hangen... en daar met z'n allen gezellig naar te gaan staan nou, kijken. Er, er worden voor. altijd verschrikkelijke dingen mee gedaan. Nee, nee er zijn, dat is inderdaad wel de perceptie. Maar er zijn regels voor het gebruik van wapens. Ook in oorlogstijd, maar zeker ook voor in vredestijd voor regeringen. Uh, hun uh, veiligheidstroepen, hun leger... Hun, uh, de ME, zeg maar, maar ook politieagenten zijn onderworpen aan strikte regels voor het gebruik. Het mag niet hmm. zomaar willekeurig worden ingezegd. Nee. En je hebt niet voor niks ook humanitair recht, internationaal humanitair recht, wat uh, um, nou ja, beoogt om. Burgers te beschermen. Het is dus mag niet zomaar willekeurig burgers gaan Tuurlijk, zich schieten. Maar hoe ga je dit tenslotte dan nog even hierover controleren? Want het is dus echt, het is een doorbraak en door ja. heel veel landen steunt. Die gaan zeker. het ook allemaal nu ondertekenen, zo snel mogelijk. Dan moet dat gecontroleerd en ook nog eens een keertje uh, uh, uh, aan die criteria uh, gecontroleerd uh, ja. Hoe heet dat te bekeken worden? Ja, aan de hand nee. van die criteria. Dat lijkt mij ondoenlijk. Nou, dat is het niet, denken wij. We zijn hier al twintig jaar mee bezig. We hebben echt wel heel wat uh, onderzoek gedaan en ook wel aangegeven op welke manier je nou mensenrechten kunt toepassen... op arm, uh, sorry, wapen of verdrachten, begrijp ik, ja. <laughs> uh, dus uh -huh. hoe je dat nou uh, moet voorkomen... dat wapens in de verkeerde handen terechtkomen of misbruikt worden. Dus het kan wel, maar we zijn er nog lang niet natuurlijk. Nee. Ik bedoel, het is een verdrag wat nog uh, getekend moet gaan worden... geratificeerd moet gaan worden. Vanzelf. En uh. vervolgens moeten staten daar zelf op gaan toezien. Niet alleen intern, maar ook... Elkaar. Ja, maar natuurlijk wordt dat de les dan ook lezen. iets wat wel onder de paraplu van de VN gaat gebeuren? Ja. Dus dan komt er wel ja. weer een apart, laat ik zeggen, ik word is ernstig besmet, toezichthouder, maar goed een toezichthouder uh, van VN-wegen die. Nou, uh, die willen we graag wel. We willen zelfs dat daar onderzoek door gedaan wordt. Er is voor, op dit moment nog niet iets voor gerekend wel dat ze aan elkaar rapporteren. En um, in, wat heel belangrijk is, dat het transparant wordt. En dat betekent dus ook dat de eigen bevolking... hun regering verantwoordelijk kan houden. Al die mensen die slachtoffer worden van Just. gewapend geweld. Oké, okay. uh, Henk, de nieuwe... Chinese leider, Xi Jinping, heeft zijn eerste buitenlandse reizen achter de rug. Is in eerste instantie, je had het hier al aangekondigd, naar Rusland gegaan. Dat vond jij geen opmerkelijke keus? Nee. Het leuke bruggetje is dat, ze, dat ze China daar in Rusland een en, een, een en ander wapentuig heeft gekocht. Onder ja. andere, toch? Ja. Ja. Maar waar, wat, waarom is de keus heel begrijpelijk? Niet alleen voor die wapens, maar waarom Rusland? Um, ja, het zijn al heel lang... Uh, uh laat ik zeggen, Marxistische boederstaten om met die ideologie te beginnen. Al sinds uh, ja, de Volksrepubliek China werd gesticht in 1949. Um, wat ze ook bindt is, denk ik, uh, een gemeenschappelijk... Uh, ja, een beetje weerzin tegen de rol van de Verenigde Staten uh, in wereldwijd. Dus dat is een geopolitieke kwestie. En uh, wat ze ook bindt is energie. Ja, Kijk, de China, een heeft ja, het, de ander wil het. Precies, China heeft een tekort behalve steenkool. Rusland heeft overvloed aan olie en gas... En het, daarom is het toch niet verwonderlijk dat het grootste deel van de export van Rusland bestaat uit, uh, uit energie, olie- en gasvoorraden, uh, leveringen. Dus dat is allemaal wat ze bindt. Maar ja, dat zijn ook wel dingen die ze, scheid, die ze scheiden. Ik vond het heel leuk toen Xi Jinping naar Rusland ging. Toen werd ik verder op de Chinese internet community die plaats allemaal blogs van. Als jullie Russen nou uh, ons land teruggeven aan ons. en dan refereren ze aan uh, de 19e eeuw. ongelijke verdragen. enorme gebieden zijn toen afgesnoept. Mm -hmm. van, uh, van, van China. Als jullie ons land teruggeven. dan geven wij jullie het Marxisme-Leninisme terug. <laughs> dat vond ik wel een mooie. gelijk <laughs> een mooie ze toonzetting dat? Van, <laughs> ja. de, van het Heel bezoek feestig. van uh, Xi ja. Jinping. Maar goed, ze zijn daar, uh, die dingen zijn natuurlijk uiteraard niet in het staatsbezoek aan de orde gekomen. Nee. En ja. Ze hebben elkaar trouwens weer ontmoet. En dan maak ik meteen een sprongetje. Ja, want hij is, is daarna vraag. naar, in Zuid naar Afrika. Frankrijk, naar Zuid-Afrika. Ze ja. gaan überhaupt naar Afrika, niet alleen Zuid-Afrika. Nee, Afrika, dat klopt. He? Xi Jinping heeft drie Afrikaanse landen aangedaan. In Tanzania, eh, Zuid-Afrika en Congo. En Tanzania is, nou, laten we zeggen, ook een oude bondgenoot van, van China. Dan gaan we helemaal terug in de jaren zestig. Had je president Nyerere, hebben ze ja. daar een spoorlijn aangelegd. En nu is het ook als leverancier van grondstof een belangrijk land. Zuid-Afrika was natuurlijk een dubbel agenda... Um, de, de bilaterale betrekkingen zijn heel belangrijk tussen China en Zuid-Afrika. Chinese-Afrikaanse handel is over 200 miljard dollar, waarvan een derde tussen China en Zuid-Afrika. Dus dat is heel wat. En je, had, uh, je hebt dus je hebt die top gehad ja, van, van de, de BRICS. De BRICS, tegenwoordig. De BRICS, die, die ja. uh, Zuid-Afrika doet ook mee. Dat is Brazilië, uh, um, uh, Rusland, India, Rusland, China India, ja. en Zuid-Afrika. Ja. De opkomende economieën wordt ja. dat genoemd. Ik weet niet hoe lang ze dat blijven noemen... totdat ze in, tot in de hemel gestegen zijn. Ja, precies. Ooit ben je gevestigd ja, natuurlijk. We zeggen niet meer ontwikkeling, maar emerging markets ja. tegenwoordig. Ja, ah, Die verhouding, met de, de, die de, het lijkt allemaal zo rooskleurig en koek en ei. China, Afrika, het is twee handen op één buik, gezellig. We hebben alleen maar lol, win-win situatie. Is dat zo, nee, denk jij, niet? Nee, zeker niet zo. Nee? Nee, de, ik denk dat Wat voor ook... zwarte kanten zie jij Nou, daaraan. laten we even bij die wapenhandel blijven. Uh, China is natuurlijk ook een grote leverancier... Um, Zeer omstreden leverancier aan, van wapens, lichte wapens, met name aan Sudan bijvoorbeeld, hè, waar ze misbruikt ja. worden in Darfur, aan DRC en Congo, waar ze net het bezoek hebben afgelegd, waar grootschalig toch. De op, democratische schendingen in Congo. Congo ja. sorry, ja. ja waar um, ja, met die wapens worden de meest gruwelijke dingen begaan door zowel rebellen als overheidslegers. Ik bedoel, het is een, een wapenleverancier, het is tegelijkertijd ook een uh, investeerder waar toch steeds meer vraagtekens bij gezet worden. De bevolking is niet altijd gelukkig met de manier waarop dat gaat, vindt dat er te weinig voor terugkomt. China zit daar vaak toch met bedrijven, die, met eigen werknemers. Uh -huh. uh, het, het is niet zoals uh, als je in China gaat investeren, dat daar iets tegenover moet staan. In Afrika gelden wat dat betreft andere regels voor China, namelijk dat ze niet uh, zeg maar willen dat de situatie beter wordt ter plekke, maar is toch vooral je schetst eigenlijk of, dat het toch wel een heel erg eenrichtingsverkeer is. Ja, en ja. daar komt natuurlijk veel meer discussie over. Daar is ook uh, uh, wel al een, een, een, ja, een noodkreet over uh, geuit. Hè. In Nigeria onder andere onlangs ja. uh, ja. de federale bank er Begrijp je dit beeld? Of ik bedoel, kan je dit voor een deel zo? Ja, of ik ken natuurlijk ook wel. In Nigeriaanse... Uh, uh, de bankpresident heeft gezegd: Inderdaad, ze halen onze grondstoffen weg en leverde de gefabriceerde producten terug. En wat is eigenlijk het verschil met kolonialisme van vroeger? Ja, Een historische ja. vraag. Um, als je toch wat dieper in die materie duikt, is het iets genuanceerder in die zin dat China ook al heeft geleerd van die kritiek. Dat ze zich nu ook al preventief als het ware verdedigen. Zeggen van ja, maar al die bedrijven van ons, die 80-90% zijn ook Afrikaanse werknemers. Wij leggen ook heel veel infrastructuur aan. Um, en het is ook niet alleen het Chinese staatsbedrijf, maar ook Chinese privébedrijven die er mm -hmm. actief zijn. Dus het is een wat genuanceerder beeld aan het worden. Het is in het algemeen natuurlijk wel zo, ben ik het een met je eens, dat ze zich niet zoveel gelegen laten liggen aan de mensenrechten. Nee. Nou, daar wilde ik natuurlijk voorwaarde ook voorwaarden stellen voor maar hun. Maar dat is het helemaal wat je, wat je schetste: als ja. China gaat naar Rusland, China gaat naar Afrika, mm -hmm. Afrika doet graag zaken met Rusland. Dat kan je allemaal, er, allerlei redenen, zijn, maar. Eén ding hebben alle drie in elk geval gemeen... en zullen ze heerlijk vinden. Er wordt niet gezeurd over interne aangelegenheden. Daar hebben ze het helemaal niet met elkaar nee, over. Nee, dat is wel een beetje de lijn. En um, je kunt je afvragen... als deze opkomende mark markten inderdaad het voor het zeggen gaan krijgen... Hè, het hm. ook qua mensenrechten zeg maar, meer invloed gaan krijgen... dan kun je je afvragen welk regime we gaan krijgen... welk mechanisme gaan we krijgen. Gaan ze nou het spel spelen zoals we dat altijd gedaan hebben... de afgelopen decennia en sinds de Tweede Wereldoorlog... is er natuurlijk een heel bouwwerk mensenrechtenverdragen mm -hmm. opgesteld. He, er zijn meer dan 100 mensenrechtenverdragen... waarvan dit wapenhandelverdrag de laatste lood aan de stam is, de nieuwste. Uh, maar gaan ze dat spel meespelen of gaan ze de regels van het spel veranderen? En dat heeft nogal consequenties, vooral voor burgers op de grond. Mm -hmm. Wat denk je, Henk? Ja, ik denk dat je een beetje voorzichtig met ze moet zijn. Want India en China bijvoorbeeld zijn ook twee grootheden... die in ja, de, binnen die BRIC zich verenigd zien. En ze concurreren bijvoorbeeld enorm in Afrika... China of India, je kunt ervoor zeggen wat je wil... is toch een min of meer functionerende democratie. Dat is China niet. Dus, uh, maar het is wel in, die zin, in die zin vind ik het wel interessant... Uh, wat ze ook wel de Beijing consensus noemen. Hè? Dus een partijstaat, kapitaalmarkt gereguleerd... strategische industrie in handen van de staat. Of dat, dat is wel een model wat ontwikkelingslanden aanspreekt waaronder Afrika, of dat het gaat winnen van het liberale Washington-model. Dat is denk ik mm -hmm. de, de bredere vraag. Maar de BRICS, er wordt grap gezegd... wat is het cement dat die bakstenen samenvoegt? Ja. Dat is nogal discutabel. Bijvoorbeeld Om een voorbeeld te noemen, ze wilden in Durban en Zuid-Afrika... wilden ze een soort alternatieve wereldbank oprichten. Ja, dat hebben ze geprobeerd. Dat hebben ze geprobeerd en dat is gewoon niet gelukt. Uh, want hoeveel geld wordt er ingestort? Wie gaat wat bijdragen? Waar komt die bank te staan? Nou, mm -hmm. allemaal zaken die ze hebben geprobeerd te regelen... en met veel poeha aan te komen. Schoon niet gelukt. Dus je kunt je ook wel afvragen. Je moet een beetje oppassen dat als een eenheid te zien. Er zijn veel minder een eenheid dan bijvoorbeeld Amerika en Europa. Ja? Denk jij ook, Nicole, dat dat wel Ja, nee, is dat, dat, dat het ben een... ik ja. zeker uh, ja. met jullie eens. Dat, uh, ik ja. wilde nog even vragen, Henk. We hoorden dat net op het nieuws. Uh, even iets heel anders. Vanoss vanochtend las ik al in de krant een, een, een angstig verhaal over de enorme smog in China. Waardoor uh, allerlei Westerse mensen vluchten en ja. zelfs bedrijven daar weggaan. Ja. Jij niet? Nou, ik, ik, ik adem niet de lucht, die lucht het hele, het hele jaar in. Ik maar wanneer zit heb jij voor het laatst geademd? Want in, in... ik hoorde <laughs> namelijk net in het nieuws... dat er een hele enge nieuwe variant van vogelgriep in China ja. is opgedoken. Nou, dat heeft geloof ik Drie niet doden lucht. al. En, ja. dat, en men, de, de, de WHO maakt zich echt zorgen... omdat eerst leek dat het een niet overdraagbare griep was... van het dier naar de mens. Ja. Nu men blijkt dat wel zo te zijn dat ja. China daar niet op voorbereid was. Roep naar uh, herinneringen nee. op aan de SARS. Aan de SARS, dat dat ja. Een geleden. Maar wat die lucht betreft... Um, en de vlucht van de expats, dat hoor ik ook. Men spreekt over aerokalyps. Dus de lucht wordt zo ja. slecht dat mensen, maar niet alleen de zo die hebben tenminste nog de vrijheid om te vluchten. Maar uh, ook de Chinezen zelf, die zijn natuurlijk maar het zo ook ledig. Met hun bedrijven. Ja, ja, die bedrijven die, die, die gaan weg. Ja, hmm. ja. en. Uh, dat is toch wel een, dat is een heel zichtbaar voorbeeld. Uh, hoe de prijs die wordt betaald voor de economische wildgroei, zou je bijna kunnen zeggen, van China van de laatste 20, 30 jaar. En ook wijst het op het gebrek aan handhaving van de regels. Want we moeten niet vergeten, de milieuwetgeving is uitstekend in China. Ja, alleen hij wordt niet gehandhaafd. Nee, is hij daadwerkelijk inderdaad op papier? Oké, okay. ja, die is fantastisch. Ja, maar ja, ja. ze hebben ook het machtelverdrag ondertekend hoor. En er is ook vrijheid van meningsuiting in China. Oh, ja. Dus wat dat betreft. Nee, op papier ja. is dat nee, nee, parallel. Manier? Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, dat ja, zijn een altijd die ja. om het ja. Okay. Ja. Ja. Ja. Ja. maar die, maar die niet die sars, maar die vogelgriep ja. is dat iets waar jij, want je gaat daar heel vaak heen, je hebt daar je bedrijf natuurlijk, je hebt daar werk. ja zou dat je ervan weerhouden? Het waren alarmerende berichten hoor, in, de, in ja, het nieuws. Ja, een paar slachtoffers al. Ja. al via ja, vooral dat het, dat het toch een ander soort is. Meer besmettelijk voor mensen dan men in eerste instantie dacht. Dus in eerste instantie niet zoveel ja. tegen heeft gedaan. Maar jij bent toch niet via jouw internet... en we da daar uh, gealarmeerd door vrienden van... Henk, blijf voorlopig maar weg. Nee. Ik begrijp het ook meer in de regio Shanghai uh, is, is, is mm -hmm. geconstateerd. Niet zozeer in Peking. Maar ja, goed, die SARS, dat leek toen ook een enorme toestand te zijn, tien jaar geleden. En dat mm. is er uiteindelijk ook helemaal niet geworden. Uh, dus... Was daar wel vrij over bericht? Nu is dat wel. Wat ja, ja, ja, ja betere... die volksgezondheidsquesties. Ja, ja, ja. Die worden enorm uh, nu toegelaten. Dat men daarover oh, dat zijn mening uit. Want voedselveiligheid is een van de grote nou Ja zaken Na, na in, in... die paar schandalen natuurlijk. Zeker. Ja, met, ja. Ja. Ja. Dus wat dat betreft, nou ja, dat is het bekende werk. Er moet eerst een kalf verdronken zijn, toch? Ja. Voordat. Oké, okay, ik wilde jullie heel hartelijk bedanken. Henk Schulte-Nordhold en Nicole Sproker. Ik hoor, wacht even, ik word ge Oh ja, Lucella komt eraan om het Radio 1-journaal aan te gaan kondigen. Nou, ah, dat weten we dan binnen nu binnen ja, Sorry. Hartelijk bedankt. Het was dus de laat zo zometeen gaat verder ja. Lucella. Ik kom even bij. Ik <laughs> had even alle laatste meldingen over de storing bij de ING-bank... namelijk uh, door te nemen. Er is iets raars met het internet bankieren. Mensen staan opeens rood. Bedragen zijn afgeschreven, bijgeschreven. We hopen zo iemand van de bank te pakken te krijgen. We hopen om hoop te te <laughs> uh, En we zijn in Amsterdam, in die kerk waar vluchtelingen worden opgevangen... die uh, overmorgen weg moeten. Dat zo. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal. Met Mark Visser. Ja, Lucella had het er al over. ING kampt dus met een grote storing bij het internetbankieren. Klanten die inloggen via de computer of hun mobiel krijgen... een verkeerd saldo te zien. Op dit moment is het voor sommige mensen ook niet mogelijk om in te loggen. Zometeen dus meer in het Radio 1 Journaal. Vangstverbod voor wolhandkrabben is vervuild water, blijft gehandhaafd. Het kabinet legt een motie van de Tweede Kamer naast zich neer. Volgens het kabinet zou opheffing van het verbod... een onaanvaardbaar risico vormen voor de consument... omdat de krab gemiddeld vier keer erger vervuild is... dan paling uit hetzelfde gebied. En daarvoor geldt ook een vangstverbod. Bij bestorming van een rechtbank in het westen van Afghanistan... zijn veertig doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanvallers lieten een auto voor het gerechtsgebouw in de stad Farah ontploffen... En bestormde daarna zwaar bewapend het gebouw. Op het moment van de aanval was een rechtszaak tegen Taliban verdachten aan de gang. En de politie Limburg heeft na een anonieme tip explosieven gevonden... in een bos tussen Echt en Maasbracht. De explosieven opruimingsdienst Defensie is ingeschakeld... om de springstoffen op te graven en veilig af te voeren. Wie de explosieven in het bos aan het Sint-Joosterveld heeft begraven... is nog niet bekend. Tot zover de hoofdpunt uit het nieuws. En John Sahoka heeft verkeersinformatie voor u. Ja, de spits stelt niet veel voor. Slechts 30 kilometer file. De meeste vertraging op de A28. Van Utrecht naar Amersfoort, 4 kilometer bij Leusden-Zuid. A50 Arnhem naar Oost. Daar staat 5 kilometer tussen Heeter en Kropend-Valtburg. En op de rondweg Arnhem, de N325, richting Kropend-Velpenbroek. Daar staat tussen Goudendom en Westervoort 4 kilometer. Om een hero aan de top te blijven, daag ik mezelf steeds uit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 Goedemiddag, we spreken zo met een zakenman die de industriële zone kent in Noord-Korea. De zone die is afgesloten om Zuid-Korea te dwarsbomen. Na vijf uur is Mirjam Sterk de gast, het oud-CDA-kamerlid dat benoemd is tot ambassadeur jeugdwerkloosheid. Eerst het nieuws over het Spaanse Koningshuis. Want na haar man is nu ook de Spaanse prinses Cristina verdachte in een grote corruptiezaak. Haar man, de schoonzoon dus van koning Juan Carlos, Iñaki Urdungarin heet hij, die, die staat sinds twee maanden terecht voor verduisteren van miljoenen euro's aan overheidsgeld. Correspondent Jessica van Spengen in Madrid. Jessica, eh, wat zou dan de betrokkenheid van deze Cristina hierbij zijn?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 de naam van Christina, zij zou geweten hebben wat er speelde... en daar is nu genoeg bewijs voor gevonden om ook haar voor te laten komen. Ja, en hij, en hij probeert ondertussen ook de koning erbij te lappen, of niet? Nou ja, in, er zijn de afgelopen weken e-mails naar boven gekomen. Want de zakenpartner van Oerdangarin heeft eigenlijk alles flink aan het rollen gebracht. Die voelt zich in een hoek gedreven. En die kwam onlangs met een grote stapel e-mails onder zijn arm naar de rechter. En die zei, hierin kun je zien dat het koningshuis, wat telkens ontkende... dat zij afwisten van de, de praktijken van Oerdangarin. Hierin kunnen jullie de namen vinden van niet alleen prinses Christina... maar ook van de koning en zelfs de koningin. Uh, dus de verschillende namen worden genoemd. Dus in die zin ja, probeert hij uh, zijn weg te vinden... en probeert hij er zoveel mogelijk zelf onderuit te komen. En de koning, Juan Carlos, heeft hij inmiddels al iets gezegd... over deze zaken, over zijn dochter of misschien zijn eigen betrokkenheid? De koning houdt zich opvallend stil op dit moment. Die is een aantal weken geleden geopereerd aan een hernia. En die moet een aantal maanden rust hebben. Je zou bijna kunnen zeggen dat het hem ook wel goed uitkomt. De afgelopen weken hebben we vooral prins Felipe gezien in het openbaar. Het Olympisch Comité was hier onlangs... omdat Madrid in 2020 de Spelen wil organiseren. En hij was ook degene die naar de begrafenis van Chavez ging... in Venezuela onlangs. De koning is dus eventjes van het toneel verdwenen... Uh, Zo'n populariteit neemt enorm af uh, door deze zaak... maar ook door andere verhalen natuurlijk rond hem het afgelopen jaar. Uh, hij, is nu dus, uh, hij trekt zich nu dus even terug. Uh, het lijkt erop alsof uh, de, uh, hij toch een soort van strategie heeft. Hij wil natuurlijk niet de boeken ingaan als die koning... waar alleen maar schandalen rond te vertellen waren. Uh, ja, dat, uh, Een hoop mensen zeggen van, uh, van, nou ja, treed dan af. Dat gebeurt hier niet zo heel erg snel in Spanje... Uh, maar goed, hij, hij houdt zich nu dus wel even heel erg op de achtergrond en stil. Jessica van Spengen was dat vanuit Madrid. De tijd dringt voor de uitgeprocedeerde asielzoekers... die in de Sint-Josefkerk in Amsterdam-West zitten. Daar zijn ze sinds december. En overmorgen dan moeten ze weg zijn van de eigenaar van de kerk. Jeroen Jager is daar. Uh, Jeroen, de kerk die wordt ook wel de vluchtkerk genoemd. Hè? Waar ja. kunnen deze asielzoekers uh, heen als ze vrijdag op straat staan? De straat op, volgens mij. Dat is de enige optie. Er is uh, geen alternatieve opvang op dit moment. De eigenaar van, uh, van deze kerk die wil hier een, uh, een kinderparadijs beginnen. Uh, daarvoor moet het leeg aanstaande vrijdag. En de asielzoekers die, die staan dus op straat. Want voorlopig ziet het er niet naar nou uit dat er andere opvang is. De gemeenteraad wil daar wel iets aan doen. En dus was er een, een, een vergadering vanmiddag in de gemeenteraad. Waar al die 120 mensen die hier, die hier wonen naartoe gingen ook. Kan ik je een stukje van laten horen? Hier komen ze aan bij het stadhuis. Nou, toen gingen ze in alle rust naar, naar binnen. Op de publieke tribune begon daar die gemeenteraadsvergadering. Ja, daar is misschien wel hoop gecreëerd. Met Jeroen de Jager, we horen later deze uitzending meer van jou. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Noord-Korea deelt weer een tik uit aan Zuid-Korea, want honderden Zuid-Koreanen krijgen geen toegang meer tot de industriezone Kaesong, waar ze werken. 800 Zuid-Koreanen die er al aan het werk waren, die mogen voorlopig niet naar huis. Paul Chia is directeur van GPI Consultancy, of GPI, wat moet ik zeggen eigenlijk, meneer Chia? Uh, GPI -consultancy. GPI -consultancy. Uh, en u komt regelmatig he, in Noord-Korea om daar contacten te leggen... voor bedrijven die daar willen investeren. Uh, u kent ook die industriezone waar het nu om gaat? Ja, ik ben daar een aantal jaren geleden geweest. Het is een zone vlak over de Zuid-Koreaanse grens, haast op loopafstand. En hij ligt uh, in Noord-Korea, voor hij ligt de in voor Noord korea de Ja, is, uh, het was vroeger een militair terrein. Daar hebben ze nu een uh, economische zone gebouwd. Een heel grote zone is dat met heel veel moderne fabrieken. Die zijn dan gebouwd uh, met Zuid-Koreaanse kapitaal, maar er werken dus uh, Noord-Koreaanse arbeiders. En dat zijn er nu al ruim 50.000, denk ik. Zo, en, en er werken dus ook wel een, een aantal Zuid-Koreanen. Wat, wat zijn dat dan voor, voor werknemers? Uh, dat zijn de managers van de Zuid-Koreaanse fabrieken... die elke dag op en neer van de hoofdstad Seoul naar die economische zone reizen Ja, en die mogen er nu dus niet in. En degene die daar zitten, die zitten op dit moment vast. Als je, als je kijkt naar de opzet van die zone, wat, wat is daar het idee achter geweest? Nou, die opzet is heel interessant. In het, rond het jaar 2000 had je een sunshine-politiek... dus een periode van ontspanning tussen Noord- en Zuid-Korea. En een van de gevolgen daarvan is dat er een economische zone is opgezet... bedoeld om Zuid-Koreaanse bedrijven toegang te geven... tot goedkope arbeid in Noord-Korea. Dat betekende dat de Zuid-Koreanen niet meer naar China hoefden... of naar Vietnam om daar goedkoop te produceren... maar dat ze dat net over de grens in Noord-Korea konden doen... En het zou dan economische samenwerking betekenen en een vorm van ontspanning. En, en voordeel voor Noord-Korea omdat 50.000 mensen aan het werk zijn? Het is uh, werk, het is uh, inkomen natuurlijk... en het is ook een teken dat ze zich aan het openstellen zijn... voor buitenlandse kapitaal en voor buitenlandse investeringen. En soortgelijke zones zijn ook in andere delen van Noord-Korea... maar dan bij de Chinese grens en bij de Russische grens opgezet. Want het aardige is, Noord-Korea is zich aan het openstellen... voor het buitenland, uh, net zoals China deed, in de jaren zeventig. En, en om nu die zone te sluiten, dat ik neem aan dat dat tijdelijk is, maar toch, raak, raken ze daar nou Zuid-Korea mee of toch eigenlijk ook wel uh, Noord-Korea? Want die mensen kunnen uit Noord-Korea ook niet aan het werk nu. Uh, dat klopt, het is voor beide partijen natuurlijk geen uh, gunstige situatie. Uh, die Zuid-Koreanen hebben heel veel geïnvesteerd om al die fabrieken daar neer te zetten. Het is een heel modern uh, fabriekspark geworden met uh, de meest moderne machines, moderne fabrieken. En voor die Noord-Koreanen is het werkgelegenheid die anders er niet was natuurlijk. Dus dit is een hele vervelende situatie. Het is trouwens niet voor het eerst. Ik dacht dat het ook in het jaar 2009 een tijdje op deze manier ging... dat uh, mensen niet zo makkelijk op en neer konden reizen. En we kunnen alleen maar hopen dat deze periode van spanning... Uh, snel tot een einde komt. Ja, Want wat betekent het eigenlijk voor, voor uw zaken? Uh, concreet betekent het... wij waren van plan om een seminar te organiseren in Nederland... Uh, in deze periode over de voordelen van het zaken doen met Noord-Korea... Nou. Maar dat, heb, dat hebben we nu even uitgesteld. Ja. We hebben nog wel het plan om opnieuw een handelsmissie te doen in september. En ik hoop dat er dan weer de rust is teruggekeerd. Ja, want met zo'n actie natuurlijk uh, roep je de vraag op... of je wel een betrouwbaar vestigingsland bent voor bedrijven. Als ze zomaar kunnen besluiten, we gooien de boel plat. Er mag niemand in of uit. Dat lijkt mij niet echt uh, aantrekkelijk voor een bedrijf dat daar wil gaan investeren. Nou, nu is het zo dat... Uh, tussen Noord- en Zuid-Korea natuurlijk een speciale relatie is. En die periode van ontspanning rond het jaar 2000... die is nu in een dieptepunt weer uh, gekomen. En u bedoelt, ze kijken wel beter uit om dit bij uh, bedrijven... Europeanen uit andere te landen te doen? Ja. Uh, Europeanen bijvoorbeeld, die zitten trouwens niet in Kaesong. Dat zijn allemaal Zuid-Koreaanse bedrijven. Nederlanders bijvoorbeeld die produceren in Noord-Korea... die doen dat of in Pyongyang of in andere economische zones. En wij als uh, Europeanen hebben toch een wat meer neutrale positie... dan... Uh, de Zuid-Koreanen of de Japanners. Dus wat dat betreft heb ik niet het idee... dat wij daar snel last van zullen krijgen. Ik denk juist dat wij vanwege onze neutrale positie... een meer actievere rol zouden moeten spelen. En dan heb ik het over de Nederlandse overheid. Uh, er is al in oktober vorig jaar voor het eerst... een Nederlandse officiële handelsmissie... door het ministerie van Buitenlandse Zaken... Uh, ge geleid naar Noord-Korea toe. En dat soort initiatieven die werden heel erg op prijs gesteld. En dat zou veel vaker moeten gebeuren eigenlijk, want ik vind economische samenwerking is de basis om tot meer ontspanningen te komen. Ja, eerder deze week sprak ik iemand uit Noord-Korea-deskundig... Eh, en ook Zuid-Korea-deskundig trouwens, die zei... Eh, Europa zou ook eigenlijk een bemiddelende rol moeten spelen. Dus niet zozeer op economisch vlak, maar ook ja, omdat Amerika nu zo eh, op ramkoer ligt... ligt ook ram, ramkoers, min of meer, met die vliegtuigen... Eh, daar zou eigenlijk vanuit Europa ook veel meer bemoeienis eh, moeten zijn. Kunt u zich daar iets mee voorstellen? Ja, ik ben het daar ook mee eens. Het, het probleem is dat Amerika de problemen veel groter aan het maken is het dan misschien nodig was, want Zuid-Korea is daar ook een beetje de dupe van. Uh, Europa en ook Nederland zou een bemiddelende rol kunnen spelen, maar ik denk dat gesprekken op zich, die zijn er in het verleden al heel vaak geweest. En die Noord-Koreanen hebben het gevoel niet serieus genomen te worden. Uh, politiek gezien niet, maar ook op economisch gebied zijn er heel veel sancties, heel veel problemen, heel veel belemmeringen, in hun ogen om tot gewone zakelijke contacten te komen. Het is bijvoorbeeld niet eens mogelijk om geld over te maken... naar Noord-Korea als je met dat land zaken doet. Dus de hele basale regels om gewoon normaal zaken te doen... die zijn er met uh, Noord-Korea niet. Ik denk zelf dat er veel meer aandacht aan... in dit geval zakelijke samenwerking moet komen. En als tweede zou je daar bovenop... bemiddeling en gesprekken kunnen voeren. Maar gesprekken op zich wat verder tot geen praktische verbeteringen leidt. Ik denk niet dat de Noord-Koreanen daar op zich in geïnteresseerd zijn. Nee, en lang verwacht u dat die blokkade van die industriële zone uh, gehandhaafd blijft? Heeft u daar een idee bij? Uh, nee, vorige keer was het uh, betrekkelijk kort. Ik dacht dat het toen maar een aantal dagen was. Uh, de spanningen die nu aan het oplopen zijn, zijn tamelijk uh, serieus, vind ik. Uh, tot nu toe is het, valt het nog mee in die zin dat er nog niet geschoten wordt. Uh, het is een beetje afwachten hoe beide partijen het nu gaan doen. Het is ook afwachten wat de Verenigde Staten gaan doen. Er moet een, ik denk dat er moet een derde partij komen om de lont een beetje uit het kruidvat, kruidvat te, halen. te halen. Goed, Paul Chia, dank voor uw inzichten over Noord- en Zuid-Korea. Dank u wel. Graag. Jouwen. We zien dat veel mensen op dit moment klagen over het internetbankieren bij ING. Bij de een zijn honderden euro's opeens afgeschreven. Er zijn ook mensen die opeens weer veel rijker zijn geworden dan ze waren. We proberen, zoals eerder gezegd, ING te bereiken voor tekst en uitleg... maar het lijkt erop alsof ze op dit moment heel druk zijn je mee. Dus later meer hopelijk. Uh, de verkeersinformatie, John Soka. Ja, het is minder druk dan gebruikelijk voor de tijd. Slechts 52 kilometer. Eén opvallende file op de rondweg Arnhem, de N325, richting de A12. Er staat een vrachtwagen stilgevallen. En daar staat tussen Goudendom en Westervoort 5 kilometer. Bij Westervoort is daardoor de rechterrijst ook afgesloten. Eindelijk zou je kunnen zeggen, komt er een opleiding waar schreeuwen en herrie maken een hoog cijfer op kan leveren. Want naast het conservatorium en de Rock Academy start in Eindhoven nu een opleiding die gespecialiseerd is in metal. Het is een mbo-opleiding en in het nieuwe schooljaar start die. Vanaf september kun je in Eindhoven metal studeren. Het is geen toeval dat het in Eindhoven begint, zegt Stef Broks. Een soort epicentrum van uh, mondiaal epicentrum van Metal ja, was het hier zeker in de jaren 90. Met het festival Dynamo Open Air. Op zijn Nederlands gewoon Dynamo. Dat was het grootste Metal Festival van de wereld. Wat ook door veel mensen in het buitenland, tot aan China of uh, Australië toen nog herkend wordt voor de Dynamo Open Air Festival in Eindhoven. Dat is echt was famous. Broks gaat zelf. Les geven. Je gaat geen shuffle ritmetjes. Of ja, hoe zeg je dat? Um, shuffle ritmes spelen, net zoals bij jazz in, in metal. Ja, ah, nee, dat wordt hem niet. Dan pak je ook eerder die uh, dubbel pedaal uit de kast uh, voor, je, voor je bassdrum en dan ga je daarmee aan de slag. Er is plek voor 25 studenten op de opleiding en die zijn waarschijnlijk zo gevonden. Ik zit elk jaar bij de toelatingen van uh, diverse opleidingen uh, in Nederland. En altijd komen metalgasten langs. Alleen die metalgasten passen nergens tussen. Dat is echt zo van ja, we kunnen eigenlijk niks met je doen hier op de popopleiding. En op de, op de jazzopleiding is het ook niks. En op de wereld tot muziekopleiding ook niet. Ik hou heel erg van metal. Bas studeert nu op een gewone muziekopleiding. Ik vind het eigenlijk best wel tof dat er nou een opleiding is. Aangezien heel veel mensen hier op school ook best wel interesse in hebben. Het is natuurlijk eigenlijk niet echt rock and roll als je bij een metal band zit en dan kom je aan met je papiertje. Ja, dat is misschien inderdaad wel apart dat je kan zeggen: van kijk, ik ben afgestudeerd metal muzikant. Maar ja, ik denk wel dat je zeker van de mensen die de school gaan leiden, dat je daar heel veel van kan leren... en ja, misschien dat je dan wel in de metal in keer heel succesvol kan worden. Student Bas was dat in een verslag van Martijn van der Zanden. Peter kuipers Munneke is hier voor het weer. Goedemiddag, Peter. Dag, Lucella. Uh, droog, hè? Droog, droog, droog. Ja. Hoe lang houdt die droogte nog aan? Ja, dat gaat nog wel een tijdje duren, ben ik bang. Uh, nou ja, kijk, voor sommige mensen is die droogte natuurlijk prima... want uh, geen een dag zonder regen is uh, een dag met, vaak met zon... Uh, maar er zijn toch ook een hoop belanghebbenden die echt zitten te wachten op wat regen. Boeren bijvoorbeeld en ook natuurorganisaties. Want in grote delen van het land is, uh, zijn waarschuwingen aangekondigd voor, uh, uh, voor bosbranden. Ja, dat komt omdat de natuur echt uh, kurk en kurk droog is. Dus het minste of geringste sigarettenpeukje of uh, uh, vonkje kan leiden tot bosbrand. Ja, dan hebben we natuurlijk ook die stevige wind nog steeds. Ja. Um, die droogte, hè? zijn er records inmiddels bij gebroken? Ja, echte statistieken. Kijk, temperatuurstatistieken die zijn er natuurlijk te over. Iedereen die loopt meteen te juichen als er een temperatuurrecord is gebroken. Maar bij droogterecords uh, werkt dat iets minder zo. Het is wel zo dat het in maart uh, uh, eigenlijk te droog was. Uh, er viel maar de helft van de hoeveelheid neerslag. En die viel ook nog eens op één dag. Ik heb even nagekeken. Dat was op 9 maart. Eigenlijk sinds 9 maart is het in de meeste delen van het land uh, droog. Ja, hier en daar is een licht sneeuwbuitje of een regenbuitje. Maar ja, het, ja, het is droog, droog, droog, droog. En kou, kou, kou. Uh, maar dat. het zal wel elke dag iets warmer worden, zoals de verwachting. Dat geldt nog steeds? Ja hoor, dat geldt nog steeds. Die temperatuur die krabbelt heel langzaam omhoog. Morgen wordt het een graad of zeven. Nou, het blijft droog dus. <laughs> en uh, ja, er gaat weer een oosterwind waaien. En uh, ja, na morgen dan wordt het acht, uh, negen graden in het weekend. Uh, het blijft droog. <laughs> dat wordt een beetje de grap van, deze, van dit gesprek. En dan uh, ja, voor de eerste regendruppels moeten we echt kijken naar uh, in het midden van volgende week. Peter Kuipers-Munneke, dankjewel. Het NOS Radio 1 Journaal. I know him, nothing in his hands, nothing but a rolling stone. He told me about when his house burned down, and he lost everything he owned.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 Yeah, we got holes in our lives. Well, we've got holes. We've got holes. But we carry on. Gaten, leegtes in ons hart, in ons leven. We gaan door. Passenger, hoorde u, dat is de artiestennaam van de Britse singer-songwriter Mike Rosenberg. Het project Foto zoekt familie is nu een paar dagen online. Op die website zijn ruim 300 fotoalbums te zien van families uit voormalig Nederlands-Indië. En die albums die zijn in het bezit van het Tropenmuseum. Dat museum is al enige tijd bezig. De eigenaren terug te vinden. Frank Meijer is projectleider van het project dat nu dus online is. Goedemiddag. Goedemiddag. En heeft u al uh, gelukkige mensen gevonden die zich gemeld hebben van wie zo'n album is? Ja, we hebben al twee albums uh, terug kunnen geven zelfs. Een mevrouw uit Zuid-Afrika heeft een album terug kunnen geven... en een meneer hier in Nederland, uh, waar het, het album van zijn ouders uh, betrof. En dat is natuurlijk wel, wel bijzonder. Je woont in Zuid-Afrika en dan op deze manier... ik weet niet of het haar eigen fotoalbum was? Ja, ja, dat was ook een heel bijzondere vrouw. Dat was zeker. Het was haar eigen fotoalbum. Ze had het als meisje, als jong meisje, had ze dat uh, ja, eigenlijk gemaakt. Ze was twaalf toen ze haar eerste fototoestelletje kreeg. Ze zat ook vol met foto's van, uh, ja, van die pas ...foto's van, van vriendinnetjes die met elkaar op de foto gaan. Ja, en ze had dat, heeft dat moeten afgeven toen ze het, uh, het camping ging... Het, uh, ...toen de oorlog uitbrak in uh, Nederlands-Indië. En uh, ja, 70 jaar lang niet gezien en nooit het idee gehad... ...dat het bewaard zou kunnen zijn. En uh, ik heb haar... Uh, uh, gesproken toen, uh, toen we het vonden. Ja, dat was wel heel bijzonder en, en erg emotioneel, moet ik zeggen. Uh, je vraagt je wel af hoe dan uiteindelijk dat fotoalbum... nadat dat uiteindelijk bewaard is uh, gebleven... weer bij het museum terecht is gekomen. Uh, ja, nou, wat wij weten is dat uh, vlak na de oorlog... het Nederlandse Rode Kruis uh, had ook als taak... Eigenlijk om persoonlijke bezittingen van mensen te veilig te stellen. En die hebben uh, fotoalbums verzameld... op plekken waar kampen wij zijn geweest of in verlaten huizen... En uh, die albums die zijn uh, ook toen, vlak na de oorlog, ook nog in Java zelf tentoongesteld. En later, ook omdat mensen teruggingen naar Nederland, zijn die naar Nederland verscheept. in zo'n uh, rond 1948. En zijn toen bij ons terechtgekomen. ook spe echt specifiek met het doel om ze terug te geven. En ook om mensen, ja, mensen te laten zoeken. En bij zoiets ga je natuurlijk uh, van een goede trouw uit. Toch vroeg ik me af, ik heb een paar van die albums bekeken. Wat nou als ik zeg dat, dat uh, zijn mijn ouders of, of grootouders geweest? En het is niet zo. Uh, hoe controleert u het dat het nou, ook echte we... eigenaren zijn? We, we proberen dat toch op een. Uh, ja, zo. We, proberen, we, hebben, we nemen natuurlijk contact op met mensen. En gaan het gesprek aan. Uh, misschien kunnen mensen langskomen. Of wij uh, bellen met mensen. En stellen ze ook wel wat vragen over het album. En eigenlijk in de, in de praktijk merk je gewoon. Als je met iemand spreekt over zo'n album. dan merk je wel of ze, het, eh, of ze het kennen. Of het echt van hun is of niet. Uh, het is natuurlijk wel zo dat. Uh, ja, dat kan natuurlijk wezen dat er meerdere nabestaanden zijn. Uh, we kunnen ook altijd aanbieden. als wij bijvoorbeeld twijfelen. dat we dan een een digitale kopie geven of dat we een print zelfs van het album maken. En zijn er veel bezoekers op de site? Verwacht u nog meer succes? Ja, zeker. Ja, we verwachten... Nou, op dit moment is het... We, de, de, de, de, de staan, het staat net twee dagen, staan alle albums erop. Dus uh, we beginnen nu pas weer uh, eigenlijk met het, uh, de nieuwe fase van het project. We hebben er nu ook al... Een aantal in, uh, zeg maar in de wacht staan. Een aantal families hebben zich gemeld. En we zijn nu met die mensen aan het praten. En aan het kijken of het inderdaad de albums zijn. En dan zullen we in de komende weken die ook gaan terugbezorgen. Frank Meijer van het Tropenmuseum. Projectleider van het project Foto zoekt familie. Dank u wel. Okay, graag gedaan. Dan komen we bij de autoverkoop. Gisteren melden wij al dat die cijfers van het afgelopen kwartaal dramatisch waren. Zouden zijn, want die officiële cijfers moesten vandaag komen. Louis Dekker, jij hebt ze inmiddels. Gisteren was er sprake van ongeveer de terugloop met een derde... van de verkoop van nieuwe ja. en oude auto's. Is het echt zo, ja, zo erg? Ja, we zitten op dik min 30 procent. En daar zijn we al een dag aan gewend. Want dat waren nog cijfers die op het laatste moment... nog een beetje moesten worden herberekend. Want... Afgelopen zaterdag zat er nog niet bij in. Nou, dan mis je dus één dag uit een kwartaal. Dus dat verklaart het kleine verschil. Maar min 30 procent, nog iets meer zelfs... Ja, dat is zeer heftig, met name als je het gaat uitsplitsen per merk. Want min 30 betekent ook dat als de een min 10 heeft... de ander dus op min 50 zit. Ja, en, en waar vallen de zwaarste klappen? Ja, ik ben aan het rekenen. Ik heb zeven uh, pagina's met allemaal tabellen. Maar de grootste klap valt bij Lexus. Lexus is het luxe merk van Toyota. Zijn dure auto's, schrik niet, min 76 procent. Uh, Chevrolet heeft de eervolle, de eervolle taak om de tweede plek te pakken. Min 68 procent. De Chevrolet is niet, wat veel mensen denken, een snel automerk. Maar dat zijn die auto's die vroeger Daewoo heten. Die uit Korea komen, die eigenlijk heel goedkoop zijn. Dus 68 procent, Alfa min 65 procent, Opel min 53 procent. En ik kan nog heel lang doorgaan. En wie doet het het best? Heb je dat ook al gezien? Ja, er is eigenlijk maar één die de dans ontspringt. BMW. Uh, hey. Dat is wel, wel weer grappig. Ja, die gaan auto's bouwen in Limburg. Het een heeft niks met het andere te maken. Maar het is echt het enige merk dat het toe to doet dat een plus scoort. 14 procent. De rest is allemaal rood. Malaise dus voor de autoverkopers. Louis Dekker was dat met het laatste nieuws daarover. Um, ING heeft echt beloofd terug te bellen over de internetstoring. Wij wachten het af met u en uh, gaan naar het nieuws van vijf uur. Vanavond BNN Today. Misschien uh, is er wel geen faillissement met profilo. Maar als het nou niet houdt, mm. dan krijg je er dan zijn geld uit. bij jezelf iemand. Vanavond om half negen op Radio 1. En bedankt. <coughs> Robert Meder. wou je ja, wat zeggen? Zeker. Luister en kijk mee op radio1.nl. Klaar. Zo is het. Beetje ongesteld vandaag, Robert nee, Meder? Nee, hartstikke vrolijk. <laughs> okay, goed. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.